salatu salam rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Amma ba'd uh, We gaan inshallah verder met de sira van de profeet Vrede Zijn met hem En we hebben natuurlijk de vorige keer gezien Dat de profeet Vrede Zijn met hem toestemming heeft gegeven aan de moslims Om te vertrekken naar Al-Habasha Nadat zij natuurlijk werden vervolgd en werden gefolterd en uh, het werd hen moeilijk gemaakt om hun geloof nog langer te praktiseren. Gaf de profeet sallallahu alayhi wasallam opdracht aan hen om te vertrekken. En we hebben natuurlijk gezien dat onder degenen die vertrokken waren. Mensen zaten zoals Uthman ibn Affan. Heel goed een van de voornaamste metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Hij is vertrokken samen met zijn vrouw. ...Ruqayya, de dochter van de profeet... ...sallallahu alayhi Anderen die ook waren vertrokken... ...richting al-Habasha... waren al-Zubayr... al Awwam... ...ook een bekende metgezel... ...een van de tien metgezellen... ...die tijdens zijn leven... ...de blijde tijding heeft mogen ontvangen... ...dat hij behoort tot de inwoners... ...van het paradijs. Musab ibn Umayr... ...deze man dient voor een ieder... ...van ons een voorbeeld te zijn... Hij heeft alles achter zich gelaten. Hij heeft alle rijkdommen achter zich gelaten. En gekozen voor het geloof van zijn heer. Abdurrahman ibn Auf. Ook een van de tien mensen. Die de blijde tijding hebben mogen ontvangen. Dat zij behoren tot de inwoners van het paradijs. Abu Salama ibn Abdil Asad al-Maghzumi. En zijn vrouw Ommu Salama. En zijn vrouw Ommu Salama. Die later. De vrouw van de profeet zal worden. En natuurlijk niet te vergeten. Uthman ibn Umaydaun. En vele anderen. Die zijn allemaal vertrokken. Op de vlucht geslagen kun je zeggen. Waarom ter behoud van hun geloof. Want dat is het enige wat telt beste mensen. Het enige wat telt is het geloof. De rest alles. Wat het ook mag zijn. Bezittingen. Kinderen. Familie. Vrouw. Al deze zaken zijn ondergeschikt. Aan het geloof. Het enige waar jij over moet waken. Is het geloof. Het geloof allereerst. En dan de rest. Toen zij bij de zee aankwamen. Huurden zij een boot. Die hen naar al bracht. Die hen naar al bracht. Later zou Quraish Amr ibn al-Aas. Die toen de tijd nog moesrik was. Sturen met cadeaus naar de Najashi, de koning van al -Habasha. waarom? om hem zover te krijgen zodat hij alsnog die moslims zou teruggeven en terug te brengen naar Korees. maar rechtvaardig als hij was en zoals de profeet ook eerder had aangegeven liet hij zich hierdoor niet misleiden en liet hij de moslims in vrede bij hem in het land wonen weliswaar een kever een Christen, maar de Profeet, vrede zij met hem, benoemde die ene eigenschap waarover hij beschikte en terecht. Hij zei: ga naar Hebesha, want daar heb je een koning die iedereen rechtvaardig behandelt. En dat was ook het geval, want de Moslims mochten blijven. Hij heeft ze geen onrecht aangedaan, ondanks het feit dat de mensen die gestuurd waren door Korees hebben gepoogd en hebben geprobeerd om een Hebe, om een Najashi Zover te krijgen, hij weigerde daarmee in te stemmen. Wat betreft het verhaal waarin vermeld staat dat Ja'far ibn Abi Talib het woord namens de moslims voerde. De meest correcte uitspraak als het hier om gaat, is dat dit pas bij de tweede hijra naar Al-Habazah heeft plaatsgevonden. En niet de eerste. Er zijn twee hijra geweest naar al Twee keer zijn de mensen Vertrokken naar al-Habasha. En het gesprek van Ja'far ibn Abi Talib met Najajji heeft pas tijdens de tweede hijra plaatsgevonden. Want hij was niet aanwezig bij de eerste groep die de oversteek maakte naar al-Habasha. Maar wel bij de tweede. Anhu. En hier komen wij later op terug inshallah. Laten wij nu gaan kijken naar de bekering van een van de grote metgezellen. We hebben in het verleden gekeken naar de bekering van Hamza. Anhu. Vandaag wil ik het licht werpen op de bekering van niemand minder dan Omar ibn al-Ghattab. Omar radhiyallahu anhu. Zijn naam voluit is Omar ibn al-Ghattab ibn Nufail ibn al abdil uzza Ibn al abdil uzza Hij en de profeet zo... Is er gezegd. Hebben één gemeenschappelijke voorouder. Ze hebben één gemeenschappelijke voorouder. Namelijk Kab ibn Lu'ay. Kab ibn Lu'ay. Zijn moeder. Is. Hantamah. Zo heet ze. Hantamah. Bintu Hashim. Hantamah. Bintu Hashim. En zij is de nicht. Van Abu Jahl. Ibn Hisham. Een nicht. ...van Abu Jahl ibn Hisham. En Omar was in de... ...pre-islamitische tijdperk... ...een van de grootste... ...tegenstanders van de moslims. En toch was de profeet... ...sallallahu ...van mening... ...dat wanneer hij... ...of Abu Jahl de islam... ...zou omarmen... ...dan zou dat heel veel voordeel... ...voor de islam opleveren. De profeet was van mening... ...hem was de mening toegedaan dat als Abu Jahl... en jullie weten wie Abu Jahl is... ook een grote vijand van de profeet... vrede zijn met hem... of Omar... ibn al khattab maar wanneer een van hen... ervoor koos om de islam te omarmen... dan zou dat... heel veel voordeel opleveren... voor de islam... in een overlevering... van Tirmidi staat namelijk vermeld... dat ibn Abbas... radiyallahu anhumah heeft gezegd dat de profeet vrede zij met hem heeft gezegd o allah bekrachtig de islam middels abu jahl of Omar ibn al-khattab o allah bekrachtig met andere woorden steun de islam geef de islam kracht middels wie abu jahl of Omar ibn al-khattab in een andere overlevering zal hij sallallahu alayhi wa sallam hebben gezegd o allah bekrachtigde islam, middels de meest geliefde persoon bij u, van de volgende twee, Abu Jahl en Omar ibn al khattab de meest geliefde persoon, de meest geliefde persoon, en we weten natuurlijk, dat Allah subhanahu wa ta'ala, met de personen die hem lief zijn, ook het goede voor heeft, en dat was ook het geval met Omar, terwijl Abu Jahl die door en door slecht was, voor hem was het niet voorbestemd dat hij de Islam zou omarmen. Maar Omar, radiallahu anhu, wel. En Allah subhanahu wa ta'ala gaf dus gehoor aan deze smeekbeden van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. En de meest geliefde persoon was Omar ibn al -Khattab. En er waren voortekenen waaruit bleek, of waaruit opgemaakt kon worden, dat Omar wel degelijk dacht aan de Islam Al die tijd. Zo vertelt Ummu Abdillah, bintu Abi Hathma, Ummu Abdillah, bintu Abi Hathma, de vrouw van Amir ibn Rabi'a, radiyallahu anhu, dat toen zij op het punt stond, samen met haar man, om te vertrekken naar Al-Habasha kwam Omar radiyallahu anhu op haar af. Toen de tijd nog moslim. En hij heeft ze in het verleden heel veel leed aangedaan. Dus hij heeft Ummu Abdullah en haar man heel veel leed aangedaan in het verleden. Maar hij kwam op dat moment op ze af. En hij zei tegen haar. Is de tijd om te vertrekken voor jullie aangebroken? Is de tijd om te vertrekken voor jullie aangebroken? O Umma Abdillah. Zij antwoordde ja zeker bij Allah. Wij zullen erop uittrekken totdat Allah een uitweg voor ons biedt. Totdat Allah een uitweg biedt. Maar wij gaan weg. En dat gold subhanallah voor alle metgezellen, En dat geeft toch wel aan het verheven karakter van deze mensen. Het belangrijkste is dat ze wegkomen met hun geloof. Dus ook zij. Totdat Allah een uitweg biedt. Maar wij gaan weg. We trekken erop uit. We zijn weg. Jullie hebben ons namelijk veel leed aangedaan. En jullie hebben ons onderdrukt. En we hebben natuurlijk een aantal voorbeelden gezien. Wat deze mensen hebben moeten doormaken. Is onvoorstelbaar. Is niet in woorden uit te drukken. Dat kan niet. Deze mensen. Hebben werkelijk alles moeten opgeven. Hebben heel wat opofferingen. Moeten doen. En dit allemaal vanwege wat? Hun geloof. Hun geloof. En dat is een eer. Beste mensen. Als jij alles moet opgeven. Om je geloof te bewaren. Te behouden. Dat is een eer. Werkelijk. Dus ze zei, we trekken erop uit. We zijn weg. Jullie hebben ons genoeg onderdrukt. Toen zei hij tegen haar, dus Omar radiyallahu anhu, radiyallahu anhu, zei tegen haar, Gaat heen. En Allah zei met jullie. Ze was enigszins onthutst. Verbaasd. Omar spreek dit soort woorden richting ons. En ze zei, ik bespeurde bij hem enige zachtheid op dat moment enige zachtheid die ik niet eerder bij hem ervoer die ik niet eerder bij hem heb gezien dit is de eerste keer dat ik zag dat Omar radiallahu anhu zachtheid toonde hij was lief, hij was aardig hij was vriendelijk en dat was ze niet gewend van Omar radiallahu anhu daarna vertrok hij en het leek zegt ze ook, het leek alsof hij met ons te doen had hij maakte zich zorgen over ons op dat moment. Iets wat je natuurlijk absoluut niet kon bespeuren bij Abu Jahl. Of bij de andere grote vijanden van de profeet Vrede Zemmeten. Toen haar man Amir terugkwam. En toen zij hem hierover vertelde. Zei hij tegen haar. Jij hoopt toch niet dat hij moslim wordt? Hoop jij stiekem dat Omar moslim wordt? Ze zei ja. Waarom niet? Toen zei hij tegen haar: Hij zou niet moslim worden. Totdat de ezel van Khattab moslim wordt. Deze woorden sprak hij. Naar aanleiding van wat hij allemaal aan hardheid zag bij Omar. Radiyallahu anhu. En een van de zaken die Omar aan het denken hebben gezet, was de Koran. En hoe kan het anders? Als je kijkt naar al die mushrikien. In het verleden gezien natuurlijk hoe Abu Jahl met anderen iedere nacht stiekem naar de profeet ging om naar zijn recitatie te luisteren. Dus een van de zaken die Omar aan het denken hebben gezet was de Koran. Zijn mooie woorden, onovertreffelijke zinnen en prachtige retoriek. Prachtige retoriek. Prachtige stijl. Onvoorstelbaar. In een overlevering van imam Ahmed staat vermeld dat Omar... Op een dag afstevende op de profeet. Sallallahu alayhi wasallam. En hij trof hem aan. Bij het heilige huis. En hij ging achter hem staan. Terwijl de profeet begon met het reciteren. Van Surat al-Haqqa. Hij was aan het reciteren. En hij verbaasde zich. Zegt Omar. Ik verbaasde mij. Over de mooie woorden. Die hij aan het voordragen was. En ik dacht bij mezelf. Zegt Omar radiyallahu anhu. Hij is werkelijk zoals Quraysh aangeeft. Namelijk een dichter. Hij is een dichter. Kan niet anders. En precies op dat moment. Reciteerde de profeet. innahu rasulin huwa ma tu'minun. Precies op dat moment. Oftewel. Waarlijk. Het is zeker Het woord verkondigd door een nobele boodschapper. En dan wordt natuurlijk gesproken over de Koran. Daarmee doelende op de Koran. En het is niet het woord van een dichter. Weinig is het dat jullie geloven. Surat al-Haqqa, 40 tot met 41. Precies op dat moment. Daarna dacht hij bij zichzelf, Omar die zegt, ik dacht bij mezelf, hij is een tovenaar. Want hoe kan hij anders weten wat ik in mezelf zijn? En precies op dat moment reciteerde de profeet. Wala ma Oftewel, en het is niet het woord van een waarzegger, van een tovenaar. Weinig is de lering die jullie eruit trekken. Surah al 42. Toen de profeet sallallahu alayhi wasallam, klaar was met het reciteren van deze Surah, zei Omar. Op dat moment nam de islam mij in zijn greep. Op dat moment nam de islam mij in zijn greep. Er gebeurde iets. En deze mensen konden dat waarderen zoals jullie weten. Niet zoals wij. Zij waren Arabieren. Geboren in een omgeving waar Arabisch werd gesproken. Ze kregen de Arabische taal met de paplepel ingegoten zoals ze zeggen. hetzelfde geldt voor Omar radiyallahu Zijn zus Fatima bin khattab was hem voorgegaan. In het omarmen van de islam. En zoals ik al eerder heb aangegeven. Dit geloof is natuurlijk vanaf het begin niet alleen door mannen gedragen. Maar zeer zeker ook door vrouwen. Vrouwen en mannen hebben geleden. Vrouwen en mannen werden gefolterd. En vrouwen en mannen werden gedood. Omwille van hun heer. Dus zijn zus Fatima bin khattab was hem voorgegaan in het omarmen van de islam en dit deed zij samen met haar man Sa'id ibn Uzayd ibn Amr ibn Nuveen Sa'id ibn Uzayd jullie weten wie hij is hij is ook een van de tien mensen die de beleide tijding hebben mogen ontvangen dat zij behoren tot de inwoners van het paradijs maar zijn vader namelijk Zayd ibn Amr ibn Nuveen is ook een belangrijke persoon om te weten of beter gezegd om te kennen deze man behoort tot een hanifiyun dit waren de mensen die zich op de waarheid bevonden voor de komst van de profeet deze mensen ondanks het feit dat korees stenen aanbad de maan aanbad bomen aanbad en ga zo maar door zij hielden zich vast aan het geloof van Ibrahim en zij spraken ook korees aan op hun gedrag van dit hoort niet, wat jullie aan het doen zijn. Dus zij en haar man, Saeed ibn Zaid, waren voor Omar radiyallahu anhu, moslim geworden. En zij hielden beide hun islam verborgen. Ghabab ibn al-Arad, die ook moslim was geworden natuurlijk, kwam vaak bij hen over de vloer, om hun de Koran te onderwijzen. Kijk, subhanallah naar deze mensen. Ze hebben de islam omarmd, het is moeilijk om je islam kenbaar te maken, maar zelfs in zo'n periode, waarin het lastig is voor de moslim om zijn geloof te uiten, konden zij het niet laten om kennis op te doen over hun geloof. Wat te denken van ons? We hebben alle mogelijkheden. De deuren van de moskeeën staan wijd open. Iedereen kan naar binnen lopen en kennis opdoen. En leren. En vandaag de dag zelfs in het Nederlands. Wat denk je daarvan? Dat hield je niet voor mogelijk in het verleden. Tien jaar geleden, elf jaar geleden, was er bijna Niemand. Die lezingen gaf in het Nederlands. Maar kijk vandaag de dag alhamdulillah. Heel veel broeders die dat doen. En dat is een gunst van Allah. subhanahu wa taala Dat hij deze mensen gereed heeft gemaakt. Om jullie te onderwijzen in het Nederlands ook nog. Een gunst waarover jullie gevraagd zullen worden. Op de dag des Maar deze mensen. In die tijd. Was het lastig voor hun. Om hun islam kenbaar te maken. Maar toch. Deden ze alles aan. Om aan kennis te komen. Op een dag kreeg Omar. Een woede aanval. Hij was boos. En hij stevende af op de boodschapper. En een verzameling van de metgezellen. Hij wilde de profeet iets aandoen. En de metgezellen iets aandoen. Nouaim ibn Abdillah. Die ook moslim was. Maar die hield ook zijn islam verborgen. kwam hem tegen. En hij vroeg Omar. Waar ga je naartoe? Waarom ben je boos en waar ga je naartoe? Omar antwoordde. Ik wil afrekenen met Mohammed. De man die verdeeldheid heeft gezaaid onder Korees. De man die ons geloof en onze goden belachelijk heeft gemaakt. De man die ons verstand ter discussie heeft gesteld. Hij heeft ons belachelijk gemaakt. Ik ga afrekenen met hem. Nuijem, slim als hij was, zei tegen hem: Ik denk dat jouw ego, dat jouw nefs, jou heeft misleid. Je denkt toch niet dat Abdul Manaf, waartoe de profeet natuurlijk zeg maar behoort, waartoe de profeet behoort en onderdeel van is. Hij zei, je denkt toch niet dat Abdul Manaf na het doden van Mohammed jou nog langer in staat stellen om levend op aarde rond te lopen. Denk je toch niet? Jij ja, maakt Mohammed af, Abdul Manaf maakt jou af. Het is beter, zei hij tegen hem, het is beter om terug te gaan naar huis... En eerst je zaken daar op orde stellen. Ga eerst je zaken thuis goed regelen. Voordat jij naar Mohammed gaat. Toen vroeg Omar wat er volgens Noeim mis was met zijn huis. Hij antwoordde jouw zus Fatima. En haar man Saeed ibn Zaid hebben zich ook tot de islam bekeerd. En dit deed de woede van Omar radiyallahu anhu alleen maar toenemen. Hij werd nog bozer. En hij begaf zich onmiddellijk richting het huis van zijn zus. Hoe het verder is gegaan, zien we volgende week, inshallah.